En de landen die samen met Rusland de G8 vormen... zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in juni in Sochi stil. Het samenwerkingsverband van de grote industrielanden roept Rusland op... om via onderhandelingen de problemen rond Oekraïne op te lossen. De ministers van Financiën van de landen zeggen verder... dat ze bereid zijn Oekraïne forse financiële steun te verlenen. Bij een bomaanslag op een rechtbank in Pakistan zijn zeker elf mensen omgekomen. Volgens persporoel Reuters is daar ook een rechter bij. Na de explosie brak een vuurgevecht uit. Zeker 30 mensen raakten gewond. De bom explodeerde bij een rechtbank in het centrum van Islamabad. In is Stampersgat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvierders ingereden. Dat gebeurde vermoedelijk na een ruzie. Zes mensen raakten gewond, vier moesten naar het ziekenhuis. De automobilist ging er vandoor, maar werd later met een tweede verdachte opgepakt. 12 Years a Slave heeft in Los Angeles de Oscar voor Beste Film gewonnen. De film Gravity van regisseur Alfonso Cuaron heeft de meeste Oscars in de wacht gesleept. Naast veel technische onderscheidingen ook die voor Beste Regie. Matthew McConaughey werd Beste Acteur voor Dallas Buyers Club. Kate Blanchett Beste Actrice voor haar rol in Blue Jasmine. Beste niet-Engelstalige film werd het Italiaanse La Grande Bellezza. Frozen werd de Beste Animatiefilm. Het weer, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op, maar er kan ook dan nog een bui vallen. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oossaan, 6 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bat Dorp 5 kilometer. Door problemen met de spitsstrook op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, lange files tussen Knap het Lunetten en Nieuwerbrug 13 kilometer. En tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer. A13, daarna richting Rotterdam bij Delft-Zuid, 6 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld giessendam 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Dordrecht Centrum. We vielen van 9 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En de N223 vanuit Delft naar Naaldwijk is tussen het Woud en Westerlee afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Verkeer richting Naaldwijk kan de borden met daarop U46 volgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 van de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Je de, de, de disco single van de dames van Sister Sleds. Dat was Catula Love Somebody. Het is 7 over 2, een hele middag En welkom bij de nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars, wij zijn er weer. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ik moet even ja, daar zitten we weer. Ik, ik moet hey. je even een compliment maken voor de manier waarop je het aankondigt. Want weet je wat voor dag het vandaag is? Uh, dag. Juist. Ja, <laughs> dankjewel, dankjewel dus Albert-Jan. Ik, ik ben klaar voor vandaag. <laughs> Helemaal goed. Ik heb een complimentje alweer gehad. Jij hebt een complimentje gehad. Daar ben ja. ik blij mee. Wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A. CVF. En waar is de zon? Ja. Nou, no. ver, ver te zoeken geloof ik. Weg, hè? Ver te zoeken, ja. Maar wie weet komt hij nog even om het hoekje kijken. Want rond de klok van half drie hebben we natuurlijk het uitgebreide weerbericht voor, de, voor vandaag en de komende dagen. Om half vier uiteraard de evenementenagenda. En er staan weer de nodige evenementen op stapel in en rondom Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want om half vier gaan we de evenementenagenda doornemen. Uiteraard rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En eh, rond de klok van kwart voor vijf voor de liefhebbers weer het gedicht van de week. En waar kan het anders over gaan dan over de meteorologische of... Weerkundige? Weer, het is Weerkundige Lente, want het is vandaag lente. Heerlijk. In de ogen van de tandartsassistent. Die, gaan we, ook wel even die draaien. gaan we ook wel even draaien. Goed, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het dier van de week die uh, luistert naar de naam Basje. Wordt me net door de redactie aangedragen... Thomas, hartelijk dank daarvoor. Goed, eh, dus de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt vandaag niet gevoetbald. Maar daarentegen kunnen we vandaag nog drie vrijkaarten weggeven voor de HISWA. En eh, dat wordt gehouden van 5 tot en met 9 maart in de Amsterdamse Rij. Dus watersportliefhebbers, blijf zeker luisteren, want wij gaan nog drie vrijkaarten verloten eh, voor deze toch pra prachtige beurs van 5 tot en met 9 maart. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uh, de informatie en de muziek. Wij zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag en hier is Craig David. Greg Davis standing at the door, who knows I want a girl to stay? But we both know I got to walk away. We've been here so many times before, can't take the argument no more. So many nights to spend. Something I say 12 over 2, welkom bij CFM Zandvoort op zaterdag Bij je tot aan 5 uur vanmiddag met buiten de informatie, heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Craig David, Jordan, Walking Away beleef het ritme van Zandvoort ook op tv CFM Text TV op kanaal 45 en kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40 allemaal plaats Albert-Jan, de mop Ja, klopt. Uh, af, twee weken geleden was ze, uh, ze bij ons te gast hier uh, tijdens CFM op de zaterdagmiddag. En dan heb ik het natuurlijk over de Zandvoortse zangeres Rodesh. En die had een geweldig, ambitieus plan. En uh, dat is inmiddels uh, met een goed gevolg uh, voltooid. En vandaar dat we er nog even op terugkomen... want twee weken geleden besloot de Zandvoorsse zangeres Rodesh... op de valreep mee te doen aan een internationale muziekcompetitie... van Masterpiece. Ze schreef en componeerde het lied Together We Stand... en zocht een band, een muziekstudio, een filmcrew... en minimaal 100 mensen voor een zogenaamde flashmob. Het lukte haar allemaal binnen één week. Nou, het is ongelooflijk dat het allemaal gelukt is... En op de, dat heeft alles te maken met de internationale Dag van de Vrede op 21 september. Want dan vinden er in 60 landen zo'n 100 muziekevenementen en masterpiececoncerten plaats in diverse wereldsteden. De winnaar van de competitie mag op het hoofdpodium in Istanbul de openingsact verzorgen met internationale artiesten. Rodes zei, meedoen aan zo'n evenement is niet alleen een geweldige kans en drijfveer. Het is ook fijn om dit te combineren met een mooi doel. Ook stimuleert het mij om het beste in mijzelf naar boven te halen. Nou, ze schrijft dus, uh, uh, ze schrijft sowieso, mensen die haar kennen weten dat, haar eigen teksten. Ze is de studio ingedoken, uh, ze heeft een prachtige videoclip uh, gemaakt. En uh, daar gaan we het nu even naar luisteren. Uh, in ieder geval, zij heeft het nummer geschreven... Together We Stand for Masterpiece. En ik adviseer u om even te gaan kijken op YouTube. Want er is een prachtige uh, clip van gemaakt. En uh, het is ook een beetje een Zandvoort-promotie. Ik uh, ben zo vrij om dat te zeggen, want uh, dat hoort er ook een beetje bij. Want het is op het strand opgenomen hier in Zandvoort. Luistert u naar Rodesh met Together We Stand Nou, wacht for even. Ja, ik, hoor, ik hoor een beetje vreemde geluiden dus, uh, op hoor, de schuif. Hoor jij vreemde geluiden? Ja, ja, ja. ja. Nou, Zullen we het proberen? Dus nee, nee, nee. Doe maar niets. Dus even kijken hoor. Hoe gaan we dat doen? Nou, we gooien er gewoon even een ander in. En dan komen we zo meteen bij Rodes. De weerkundige lente is al begonnen en wij deden net even alsof het zomer was. We hadden de Gibson Brothers en Kesera Mi Vida. Nou, de techniek heeft alle knoppen even gereset hier bij CFM. En we gaan nu luisteren. En wil je kijken trouwens naar de nieuwe single van Rodes? Ga dan gewoon even naar YouTube en tik in Together We Stand. Hier is Rodes, haar nieuwe single. Daar mogen we trots op zijn albert Jan. Dit is wel een hele professionele clip. Geweldig. Zoek hem op op uh, YouTube. Uh, to We Stand. De nieuwe single van Rodes. Jawel, zometeen gaan we kijken naar het uh, CFN weerbericht. Maar eerst komt de single eraan van de Dexys Midnight Runners. We beginnen back to the 80s bij ZFM Zofvoort op zaterdag. Dat deden we samen met deze van de Dexys Midnight Runners. Je de come on Eileen. Als, als ik op de klok zo voor mij kijk, is het bijna half drie. Tijd voor het weerbericht. Het dat, weerbericht. Ja, want hij ontbreekt vandaag, hè? Het ja. zonnetje, terwijl het... het begin van de weerkundige lente is. Ja, het zonnetje is even zoek. En uh, vanmorgen uh, overheerste de bewolking. En uh, daaruit uh, viel natuurlijk ook nog wat een beetje regen. De wind waait uit het zuiden en is zwak tot hoog en matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of 8 of 9. Vanavond en de komende nacht is het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De zuidwestelijke wind neemt langzaam weer toe naar matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 2. Mor maar morgen, ja, dan zijn we er ook, met Zandvoort op zondag... en morgen schijnt geregeld de zon. Het gaandeweg de dag neemt echter de bewolking toe. Het blijft droog en er waait een in kracht toenemende zuid tot zuidwestelijke wind. De temperatuur loopt op naar een graad 9 à 10. De zondagavond en maandagnacht is het bewolkt en vooral in de nacht regent het weer enige tijd. De zuidelijke wind waait vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar 5 graden. Maandagochtend valt er nog wat regen, maar de regen trekt weg en vanuit het westen klaart het op. De zuidwestelijke en later zuidelijke wind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur stijgt opnieuw naar 9 à 10 graden. Maandagavond komt het tot buien, maar in de nacht naar dinsdag is het weer droog... met naast wolkenvelden ook opklaringen. De zuidelijke wind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 2 tot 4. Tot slot, dinsdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar in de middag is er ook weer een buienkans. De zuidwestelijke wind waait matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 8, 9. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. De, de nieuwe single van Metri Jims en Chancey. Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne-moi ce visage inexpressif, rempli de tristesse de nombreuses soirs.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 Cross Au fond du couloir, accroché à Anna, dôme d'espoir. Assis dans le noir, occupé à compter mes défauts. Au fond. Bij CFM. Jaap Koper en uh, uiteraard Marcus Van Dam. Ja, dat zijn onze uh, twee collega's uh, van dat programma. Nee, we hebben het over René van Kolm. De drummer van Doemar. De band die is juist hoorde met de single Doris Day. was een hele leuke uitzending uh, afgelopen donderdag vanaf 6 uur de special. Tot aan 10 uur in de avond. Het gebeurt allemaal bij CFM. En tot aan vijf uur vanmiddag zijn wij er... en we hebben kaarten weggegeven voor de Hiswa, Albert-Jan. Ja, de Hiswa. Een, een boeiend voor iedere watersportliever... eigenlijk een must om naar de Hiswa te gaan. En die is van vijf tot en met negen maart in de Amsterdamse Rai. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op www.hiswa.nl. Maar wij hebben drie vrijkaarten... Uh, uh, en wel een waard, die een waarde vertegenwoordigen van 15 euro het stuk. U hoort het goed, 15 euro het stuk... En wij gaan die drie vrijkaarten weggeven voor de echte watersportliefhebber. Ze alleen maar te bellen naar de studio. Ja? Gaan we het nummer nog zeggen of gaan we het nummer niet zeggen? Ja, natuurlijk. 023 57 30393. Ik heb het niet verstaan. 023 57 30393. En wie weet wint u wel drie vrijkaarten voor de Hiswa. De eerste beller heeft een keuze uit 1, 2 of drie vrijkaarten voor de Hiswa. Oh, hier is de volgende plaat. Sailor en de Traffic Jam. Van de 18e century. Het bootje, op het bootje, Albert-Jan. Op het bootje, zeiler. Toepasselijk. Hè? Ja, zeker. Hè? We geven drie kaarten weg voor de swa en daar kan je gratis naartoe als je belt naar de studio van CFM. Telefoonnummer is 023-57-30393. 023-57-30393 en win de drie vrijkaarten. Het enige wat je hoeft te doen is even de telefoon te pakken en te bellen. 023-57-30393 is hier ABC met The Look of Love. When your world is full of strange arrangements and gravity... de disco klassieker, he. Heerlijk. Zo te zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde ABC en The Look of Love. Het is inmiddels uh, kwart voor uh, drie geworden. Ja, volgende week dan komt er een extra jazzconcert aan van uh, Jazz in Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, vandaar ook even dat we daar extra aandacht aan schenken. En dan heb ik het wel over een jazzconcert aanstaande maandag 3 maart. U hoort het goed. Aanstaande maandag 3 maart. En dat begint allemaal om half negen. Uiteraard in de krocht. En wie is de gast? Howard Alden. Howard Alden behoort namelijk tot de absolute top van de New Yorkse jazz scene. Kijk even op zijn webpagina www.howardalden.com. En u weet genoeg, hij is op uitnodiging van gitarist Martin Oster... enkele dagen in Nederland en zonder enige aarzeling is besloten... om dit extra concert te organiseren met deze grootmeester. Het, een concert dat de jazzliefhebber eigenlijk niet mag missen. Met onder andere Martin Oster op gitaar, Frits Landersberg op slagwerk en Erik Timmermans op bas begeleiden, Howard Alden. Aanstaande maandag 3 maart en het begint om half negen. En wilt u nog uh, kaarten bemachtigen, dan zult u even Hans Rijmers moeten bellen. En hij is te bereiken op. En nu pakt u even uw pen. 06 535 78496. 06 535 78496. En voor meer informatie kijk even op www.jazzinzandvoort.nl Aanstaande maandag hebben we een extra ingelast concert. Howard Alden, de jazzliefhebbers uit Zandvoort, mogen het eigenlijk niet missen. Normaal gesproken alleen op de zondag, maar ditmaal dus ook op de maandag een extra concert. En hier is James Bland en de Bonfire Hearts. Your mouth is a revolver,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 Toss the spark in our bonfire heart.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 Zo'n prinses in de keuken. You're the princess and say I'm your number one. Ja, we hebben nog één berichtje zelf vlak voor uh, drie uur. En het gaat weer over de windmolens. Want het gaat over daar bij die molens. Ja, een hot item, uh, luisteraars. Het zal u niet uh, zijn ontgaan. Uh, wethouder Belinda Geurensen heeft onlangs de Zandvoortse politieke partijen opgeroepen samen op te trekken en actie te ondernemen tegen de plaatsing van windmolens, parken, vlak voor de kust van de Zandvoort, Katwijk en Noordwijk. Niet alleen een plaatselijke actie, maar ook provinciaal en in Den Haag. Uh, wordt daar actie over gevoerd. CDA Zandvoort heeft gehoor gegeven aan de oproep van de wethouder... en organiseert een avond over deze dreiging... van onder andere het midden- en kleinbedrijf en inwoners. Het CDA heeft de Zandvoortse politieke partijen uitgenodigd... om hun opvattingen, zeker zienswijze en bijdragen... wie weet acties, voor het voetlicht te brengen om het tijd te keren. Eveneens zijn de Zandvoortse en Bentveldse inwoners... Een actie, een actie op groepen van harte uitgenodigd... om hierbij aanwezig te zijn. En dan hebben we het over... Vrijdag 7 maart, en dat begint allemaal om 8 uur, is iedereen van harte welkom in de Krocht om in discussie te gaan met gedeputeerde Ja Bond van provincie Noord-Holland, Statenlid en van provincie Zuid-Holland. Ellen Verkoelen en Zandvoorts-wethouder Belinda Göransson. Zij zullen de zienswijze van de provincies en de gemeenten toelichten. Schrijf het in uw agenda, vrijdag 7 maart om 8 uur in de krocht. Een discussieavond omtrent windmolenparken voor de kust. Van Zand, onder andere Zandvoort. Hey, ze hebben een hele mooie poster gemaakt en daar staat heel groot op... daar bij die molens. Nou, dat willen we natuurlijk met z'n allen niet, hè, hier in Zandvoort. Tot zover het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang met uiteraard heel veel lokale informatie. En ook lekkere muziek. Houd de radio aan op CFM tot aan vijf uur vanmiddag. Albert Jan en Rob op de radio. Met nu viel. Hier is Big in Japan.